Het weer, het vriest dus. In het noorden, oosten en midden ook nog wat sneeuw. Die kan in de loop van de nacht wegtrekken. Die gaat in de loop van de nacht wegtrekken. Minima vannacht tussen min 6 en min 10. Morgenochtend zon. En dan wordt het min 3 tot min 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. In het hele land, behalve in het zuiden, heeft het verkeer plaatselijk last van gladheid door sneeuwresten. Zijn twee auto's geslipt op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knopen Ems en Eemnes en Blaakem 10 minuten vertraging. Daar zijn nu twee rijstroken dicht.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 NTO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Meder en Renze Klamer. Er ligt een kat op tafel en als die voor niks... speelt de hoofdrol in de nieuwe natuurdocumentaire, De Wilde Stad. Ja, het is, ik zei het al, de George Clooney onder de katten. En hij en zijn bazin Sabine van der Helm zitten hier aan tafel... net als de producent van de film, overigens Ignace van Schijk. En Esther Vergeer is er ook en met haar blik overuit... op de Paralympische Winterspelen in Pyeongchang... die volgende week gaan beginnen. Ja, eh, voordat we met eh, Esther gaan praten, is even is dit het mooiste project? Dat zeggen ze eigenlijk natuurlijk altijd van het laatste project, maar was dit de mooiste die je tot nu toe hebt gemaakt? Um, je met natuur, eh, je, je doet voor mijn persoonlijke al je, je doet meer van dit soort dingen natuurlijk. Ja, dit is de derde film in de reeks. Hè. We zijn natuurlijk begonnen met de nieuwe wildernis uh, Holland natuur in de Delta in 2015, en dit als een soort afsluiting van de trilogie over de Nederlandse natuur. Wat ja. leuk van dit project vind ik wel dat het heel dichtbij mij persoonlijk ook gekomen is. Want ik woonde mijn hele leven al in Amsterdam. En de film is grotendeels opgenomen in Amsterdam. Dus ik heb de stad eigenlijk op een nieuwe manier ontdekt. eigenlijk. Dus, ja. Uh, ja, de film toe. krijgt heel veel aandacht. Heb je dat verrast? Mm, niet echt, nee. Want, want je merkt gewoon dat uh, natuurfilms... je merkt ook bij de Nieuwe Wildernis toen... dat, dat, dat is een heel breed gedragen... Uh, interesse eigenlijk ook. En iedereen heeft er wel iets mee. Hm. En deze film hebben we met name eigenlijk ingestoken om ook een jonge publiek aan te spreken. En dat vind ik juist zo leuk. Dat ook die herkenning daar wel in zit ook van programma's. Ja, ja. Uh, jeugdprogramma's. Eén ding, hadden jullie die padden niet beter kunnen trainen? <laughs> die orgie van padden waarbij dan dat vrouwtje oh. wordt genomen door ik weet niet hoeveel mannetjes. Dat ja. vond ik dan wel heel zielig hoor. Ja, dat is de discussie over MeToo, dat kennis in de padden, <laughs> ook in dat echt niet. Dat is echt een beetje pijn, dat was, het was ja. gewoon... Ja. Het is, het is keihard, het is, ja. Ze verdriet ook, toch? Ze overleeft het niet. Het is een keiharde wereld inderdaad. Want het, het vrouwtje komt met één mannetje het water in. En die, al die vrijgezelde mannetjes die duiken er bovenop. Maar ze, ze, ze moeten om de paar minuten uh, lucht happen. Ja. En dat, dat lukt niet meer. Dus dat gaat nee. een dramatische ja, dood. Ja, ja, zeker. Sabine, uh, de, volgens mij is die heel rustig. Hij is ontzettend Hij rustig. Hij bij Esther bijna op schoot. En je zei, daar is al een reden voor te bedenken. <laughs> nou, Esther <laughs> heeft niet zo heel veel met katten. En deze kat denkt, eindelijk is rust. Zit er niemand aan me. En geen foto. Dus meer en gewoon eens even niks. En hij gaat nu naast haar slapen, ja. Jullie ja, ja, maar... komen net bij RTL, bij RTL Boulevard vandaan, begrijp ja, dat ik. Klopt, dat, ja. dat ging allemaal goed. En, uh... Ja, ging heel goed. Hij nam echt alle camera's, eh, alle hoeken nam die mee. Ja. Een professional. Maar Esther, heb je er alleen zoveel mee of ben je ook echt heel erg allergisch dat je straks allemaal builjes? Nee. Zo... <laughs> dat zou wat zijn. Nee, dat voor ja, Dat ja. ik hier met de <laughs> dikke ogen. Nee, maar zo erg is het niet. Nee, ik heb zelf ook een kat oh, thuis. Ja, oh. ja, hoe zit dat? Ja, nee. Um, mijn vriend vindt het heel erg leuk om een kat te hebben. Dus oh. ja, nou, die is, hij is in huis en ik hoef voor de rest niet heel veel aan te doen. Maar het is ook niet dat ik er enorm veel mee heb of zo. Is dus er wel uh... iets voor terug onderhandeld? Nee, nee nog niet. Nee. Dus dat zit nog uh, dat zit er in het Dat Zou ik wel doen. Ja, hij houdt, hij houdt muizen weg, misschien. Ja, misschien. ja. ja. ja Zometeen gaan we het uitgebreid over het uh, trainen van uh, de dieren hebben. Die, want je doet niet alleen katten, je doet, uh, je doet ook meer. En, en hoe dat dan bijvoorbeeld in zo'n film uh, allemaal tot zijn recht komt, of misschien ook niet. Maar eerst even Esther, over, de, um, uh, over Pyeongchang, want daar ga je naartoe, hè, de Paralympics. Ja. Um, je hebt al twee weken kunnen genieten op de televisie. Is er iets, want je Kijk dan met een ander oog, denk ik. Als je als, uh, als chef de mission meegaat, ja, nou en en ook ik had uh, regelmatig contact met de mensen die daar vanuit de Olympische uh, ploeg zeg maar zaten. En dan uh, ja, dan heb je contact over hoe alles uh, organisatorisch loopt, uh, wat eventueel aandachtspunten zijn. Uh, en je kijkt ook gewoon uh, buiten dat je de sporter goed bekijkt, bekijk je ook het stadion en de ruimte eromheen en het, uh, het dorp wat je te zien krijgt, en de documentaires, dus uh, ja, je neemt eigenlijk alles wel zo'n beetje in je op. Ja, het is natuurlijk een, een nieuwe ervaring voor jou... Uh, ook te, dat wintergedeelte, hè, behalve wintersportje. We kennen jou natuurlijk van hele andere dingen. Even een kleine introductie van jou. Oh. De 36-jarige Esther Vergeer is jarenlang het boegbeeld... van de gehandicapte sport in Nederland. In 1996 speelt ze haar eerste internationale rolstoeltennistoernooi. Drie jaar later wordt ze de nummer 1 van de wereld in haar sport. Die positie staat ze niet meer af tot januari 2013... Tijdens zijn imposante carrière wint Vergeer meer dan 100 titels. Ze pakt bijvoorbeeld zeven keer goud bij de Paralympische Spelen... zoals tien jaar geleden in Peking. In de derde set moet een tiebreak de beslissing brengen. Vergeer wint die tiebreak en pakt na 2000 en 2004 ook nu weer Paralympisch goud. Haar prestaties leiden ertoe dat Esther Vergeer tot twee keer toe wordt uitgeroepen... tot beste gehandicapte sporter ter wereld. In 2013 maakt Vergeer bekend dat ze stopt met rolstoeltennis. Door af en toe met een paar mensen te delen en het woord stoppen regelmatig te noemen... begon ik een beetje te wennen aan het idee dat ik zou stoppen. Ik heb een besluit genomen. Ik stop. Ze begint haar eigen foundation. En in 2016 is ze bij de Paralympische Zomerspelen van Rio... de assistent van chef de mission André Katz. Dit jaar is ze zelf de chef de mission... bij de Paralympische Winterspelen. Ja, mooi gemaakt. Ja. Maar er komt natuurlijk wel gelijk een vraag boven... Uh, wat heb jij met wintersport? Nou, niet zo heel veel... Nee. logisch dan dat je chef de mission van... Meer, de... meer met, dan met katten? Of, uh, uh, nou, nou ik, ik, ben, ik ben zelf twee keer of drie keer op uh, skivakantie geweest. ik heb wel geskiet. Ook vanwege je vriend? Of, uh? <laughs> nee, omdat ik het zelf wil proberen. Dat, dat, dat, ja. dat scheelt toch een beetje. Um, en verder, uh, ja, wintersport is niet mijn specialiteit. Dus ik moest ook echt in de afgelopen maanden wel veel leren... en in, in me opnemen en aan die coaches en de sports vragen... hoe, hoe het werkt, uh, wat de handige tips en tricks zijn. En met je rolstoel in de sneeuw is ook best wel een uitdaging. Ja. Um, maar daarnaast is natuurlijk, ik weet wel wat uh, een sporter nodig heeft, wat een atleet nodig heeft en, en wat, wat je vooral moet regelen. En ja, wat dat betreft is dat de functie als Chef de Mission, dat je gewoon de faciliteiten en voorzieningen regelt. Ja, en die begrijp ik wel, denk ik. Ja, want dat is toch, dat, dat is waar, je dan, denk ik, in het begin dacht je van, oh jee, winterspelen, wat, wat komt er nou op het pad? Ja. Maar je komt er dus achter eigenlijk gaandeweg van, ja, eigenlijk is het, natuurlijk is het een andere plek, een andere omgeving, maar ja. sport is sport. Precies, sport is sport en die sporttechnische dingen daar hoef ik me uh, geen zorgen over te maken en daar, en dat is vanuit NOCNSF NOC NSF en vanuit de NSKV is daar fantastische begeleiding voor die sporters die daar al jaren mee aan het werk zijn dus op, ja, op die manier hoef ik helemaal niks bij te dragen, behalve dan mijn ervaringen als sporter, want ik denk dat dat nog best wel van waarde kan zijn ik, ik heb natuurlijk uh, vier keer op zo'n spelen gestaan en ik weet dat dat ja, het is best wel andere sfeer en de druk die het met zich meeneemt en dan ineens de media aandacht en ja, dus in die in die zin kan ik wat dat betreft uit eigen ervaring... met die sporters delen wat het met je doet. Daar kunnen ze misschien niet aan hebben. Um, en daarnaast weet ik, doordat ik ook het ABN AMRO-toernooi organiseer... weet ik ook vanuit organisatorisch oogpunt... echt wel wat, er, uh, wat erbij komt kijken bij zo'n groot evenement. Nou, ja. Heb je een moment overwogen om, uh, om nee te zeggen? Nee. Nee, maar nee. Had, je niet, had je niet toen ze jou vroeger... dat je dacht, ik? Nou, nee, eigenlijk... want André uh, Kat, die dus in Rio uh, chef's mission was... Die, uh, uh, die ging naar de KNZB, de Zwembond. En eigenlijk toen die positie dus... Beschikbaar kwam, heb ik meteen mijn vinger opgestoken en ben ik met Maurits Hendricks gaan praten en gezegd: Nou, dit lijkt me echt te gek om te doen, want de Aha. functie uh, leek me gewoon te gek. En ja, dat dan wintersport in een andere discipline is. Uh, ja, nou, ik was er wel van overtuigd dat ik dan dermate veel of genoeg tijd had om daar genoeg kennis van op te doen, zeg maar in de komende ja. maanden. Welke sport uh, was voor jou het meest onbekend? Nou ja, we, dat is natuurlijk ook bij wintersport, uh, Paralympische wintersport. We doen er maar met twee sporten mee, dus dat is heel dat overzichtelijk. Ja. Dus het is alleen maar snowboarden en skiën, uh, daarin doen we mee. En de andere vier sporten die op de Paralympische Spelen gedaan worden, daar doen we nog niet aan mee. Ja, dus dan hoef ik daar ook niet helemaal in te duiken. Um, dus twee, dat was wel. En snowboarden skiën, dat weten we allemaal. Nee, omdat ik zelf <coughs> een keer geskied had. Nou. Maar is dus, het toch? want ik weet best snowboard, die had hè, heb je dan, de, de, de, hoe heet het, de cross? Of uh, wat, zijn er nog nee. verschillende onderdelen? Ja. Ja, je hebt natuurlijk vijf disciplines binnen het skiën... twee disciplines binnen het snowboarden. En dan heb je ook nog, en dat is natuurlijk binnen Paralympische sport... altijd wel een beetje lastig, maar die uh, verschillende categorieën... verschillende handicaps. Nou ja, hoe werkt dat met, uh, met, met punten? Of wie, wie uh, skiet nou in welke categorie? Mm -hmm. Nou ja, en ook daarin... Uh, ja, ik ben nog geen, uh, geen pro. Um, hoeft gelukkig ook niet, want er zijn namelijk mensen die dat wel zijn. Um, dus, maar ja, dat is iets waar ik in, uh, waarin ik me moet inlezen. En uh, ja. uh, ook ervan... Denk ik. Ja, terwijl uh, Apatutu nu een poging doet om uh, water te drinken uit een kan... waar zijn hoofd ongeveer drie keer in kan... Um, en bovendien vond ik het wel een beetje vals van je, Sabine. Want je neemt een bakje met eten voor hem mee. Hij ziet het staan. Wil een stukje en dan stop je het bakje ja, met eten in je het zak. Was even voor nood. Nee. Um, hij wordt ontzettend verwend. Um, maar hij moet ook een beetje aan zijn lijn, denken. Hij zit er oh. goed in de klappen ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar kijk, als hij echt in paniek is of zo. En, uh, dan check ik altijd even hoe zijn gemoedstoestand is met eten. Okay. Uh, als hij echt niet zou aannemen van mij, dan is hij echt in de stress. Maar. Ja. Absoluut niet hoor, nu. Wat is een katte BMI? <racht> <gülpilles> <gülpilles> Kijk, hij iets boven de 25 zit hoor. Ja, <gülpilles> maar weet je, hij is... Uh... Als kitten was hij ook al dik. Hij is mm. dik geboren. Ja, ik, ik, ik heb, ik heb tien, tien slanke katten en één dikke. Oké. Okay. Ja. Nou, hij dikt. Hij, nou, nou, een beetje dik hij, hij kijkt hij nu gezet. ook een beetje beledigd als ja. aan. Maar ja, ja, wij, ja, ja kijk, maar dus maar hij zit al. de Esther, je zei twee disciplines doen we mee. Ja. In totaal negen atleten. Ja, klopt. Is dat bekend wie de vlag gaat dragen? Nee, dat is nog niet bekend. Maar waarom maak je dat niet bekend dan? Um, wij hebben besloten om dat volgende week bekend ah, te maken. Nou, dit, <laughs> is, ja, maar, nou, dit lijkt mij... We een. Wij hadden besloten dat je dat laat Dit had een heel mooi moment geweest. Ja. Ah, helaas. Maar waarom zo laat? Um, ja, wij hebben dat in overleg met het, uh, met het projectteam uh, besloten... dat we dat in combinatie doen met de Welcome Ceremony. Okay. Um, en die is 8 maart. Um, dus dat is een, uh, op zich tijd genoeg nog... om uh, daar een mooi item over te maken, hoor volgende week. Ja, maar ja, zes, zes atleten, hè? In totaal negen, negen. Uh, negen, negen. atleten. Ja. Sorry. In Sotje waren er zeven, ja. nu een negen. Dan ja. kan je zeggen, ja, de stijgende lijn zit erin. Maar is het niet een beetje weinig? Nee, ik denk het niet. Want uh, ik denk namelijk dat de kwaliteit van de atleten... sowieso omhoog is gegaan. En dus de kansen uh, op medailles. Uh, maar zeker ook de prestaties die er in de afgelopen maand zijn geweest. Waarin we nou ja, in de World Cups uh, wereldkampioenschappen... gewoon podium hebben gehaald. Uh, ook wereldkampioenen hebben uh, behaald. Uh, nou, volgens mij gaat het daar ook met name om. En als je kijkt naar weer vier jaar daarvoor. Vancouver was er nog maar één. Ja. Uh, dus nee, ik denk die stijgende lijn die zit er in, maar met name ook de kwaliteit is denk ik heel belangrijk dat we ook gewoon echt podiumkansen hebben. Ja, ja mooi. Hey, nu, nu heb je natuurlijk, hey, we zeiden het al je hebt met iets andere ogen dan gekeken naar de de Olympische Spelen die net zijn afgelopen. Wat valt je op als je, als, je hebt, ja, als je dat kijkt en wat er ook achter de schermen daar gebeurt? Je zult ook bellen met Jeroen Bel, de chef ja. de mission. Wat hoor je voor verhalen? Nou, ja, positieve verhalen. En uh, ik ben dus ook mee naar Rio geweest. Uh, achter de schermen ook daar gekeken. Mm -hmm. En daarvoor natuurlijk als atleet. Um, maar wat heel erg opvalt hier is dat alles echt wel strak geregeld is. Dus het zit gewoon heel erg sterk in elkaar. Um, vanaf... Uh, dat is transport, dat is eten... dat is uh, de huisvesting... Um, de, de, de wedstrijdschema's. Ja, het zit gewoon echt wel allemaal Want goed in is elkaar. dat niet vaak anders? Nou, dat kan soms best wel eens rommelig zijn. Of... Uh, ja, uh, nou ja, of een grote puinhoop. Zoals we in ja. Rio ook wel mee hebben gemaakt. Ja. Um, maar dit... Ja, het, zit, het zit goed in elkaar. Ja, en dan is de taal misschien wel... de grootste drempel die er is. Dus als je dan niet geregeld moet hebben. Uh, dat duurt het vaak wat langer, omdat bijna niemand Engels spreekt. Dus dan moet je met handen en voeten en uh, wat lastiger. Beetje ja, improviseren. Beetje improviseren. Volgens mij is het in Rio zo dat Brazilië niet echt een land is dat is ingericht op mensen met een beperking. Nee. Zuid-Korea is dat... Misschien beter of misschien ook niet? Wat nou, voor indruk heb je wat dat betreft van, van Zuid-Korea? Ja, ik ben één keer geweest. In september zijn we daar geweest. Um, niet buitengewoon goed. Uh, zeker niet. En zeker als je dan de straat op gaat... en je wil in, in winkeltjes of het openbare leven... Uh, nou, dan kunnen ze nog veel ontwikkelen, zeg maar, uh, op een aardige manier. Valt nog heel veel winst te heel behalen, zoals veel. het al zo mooi heet. Ja, uh, maar ja, als je dan kijkt naar gewoon uh, hoe de paralympische stadions en de venues en de uh, dorp in, uh, is gebouwd, ja, dan is dat prima. Dan heb je daar helemaal uh, ja, dan is alles gewoon goed aangepast. Ja, ja. Ik heb geen uitdagingen. Nee. Wat doe je eigenlijk de hele dag als chef de mission? <laughs> ja, nou, als dus alles goed geregeld is, dan heb je heel weinig ja, maar te niks. doen. Ja. <laughs> nee, maar, nou, maar dat is het wel een beetje. Je moet, uh, sowieso moet je bij heel veel vergaderingen zijn. die door het IPC worden georganiseerd. En chef IPC, de mission meet. Oh, dus het uh, IOC, maar dan voor uh, het Paralympisch. ja, Internationaal Paralympisch Comité. Dus die vergaderingen moet je bijwonen. Uh, als het goed is, dan. Uh, tenminste, daar kijk ik heel erg naar uit. Uh, Netwerken met andere chef missions van andere landen. Om te kijken hoe we Paralympische sport kunnen gaan ontwikkelen. Uh, dat vind ik leuk. Uh, sport te kijken, natuurlijk een schouder zijn voor sporters uh, als het nodig is of hard klappen als dat nodig is mm -hmm. en dan ook ja de kleinere dingetjes uh, regelen ja. dus uh, ja zorgen dat de, uh, wat ik zeg het transport en dat het, oh. dat het appartement schoon is dat dat geregeld is dat uh, regel jij ook nou als het dus niet <laughs> gebeurt dan moet ik daar dan misschien iets van bezem. zeggen en nou, als dat <laughs> moet dan moet ik ook nog de bezem pakken ja maar dat ja. gaat eigenlijk natuurlijk een beetje te ver dat zou niet moeten hoeven uh, nee. is, is het zo? want als je kijkt naar Jeroen Bel, die heeft natuurlijk een enorme enorm leger aan sporters onder zich uh, bij jou zijn het de ja. Dat betekent ook dat je eigenlijk dat je een wat hechtere band kunt krijgen met die sport. Dus het is een, het is een wat... Ja. Ja. ja, het is best wel intiem. Ja. ja, nee, dat is ook zo. En de afgelopen maanden heb ik dan de sporters al een beetje kunnen leren kennen. Um, en de coaches. Maar ik, ik heb ook het idee dat het een heel knus gevoel is ook in het dorp. Uh, je zit allemaal bij elkaar in die appartementen. Je hebt dan zo'n Team NL-lounge... Uh, waar je met elkaar samenkomt om even koffie te drinken... of televisie te kijken of een spelletje te doen. Um, en ik ken alleen maar zomerspelen... waarbij die teams echt... Dat, de Team NL is een echt een stuk groter... en is het ook wat afstandelijker van elkaar. Um, dus ik heb het idee dat dit ook echt gewoon heel erg gezellig... en heel erg leuk kan worden. Maar je moet er wel allen. een grens in vinden natuurlijk. Want het moet de, de, op een zeker moment niet... weer niet te gezellig gaan worden. Nee. Want die sporters hebben natuurlijk allemaal, moeten natuurlijk allemaal wel hun eigen sport nog doen. En ja. hun eigen prestatie nog. Uh... Maar, en daar zijn natuurlijk de coaches voor. En uiteindelijk ook de sporten zelf. Ik neem ja. aan dat zij gewoon... Zij hebben een ritme en zij gaan gewoon vroeg naar bed. Um, ja. En dan heeft gezelligheid speelt daar dan totaal geen rol bij. Ja, ja Bibi Mental die, uh, die uh, kende je al. Of die heb je al uh, he, in ieder geval leren kennen. Ja. Vorig jaar geloof ik voor de negende keer dat er bij haar uh, kanker is geconstateerd. Ja. Gewoon wereldkampioen geworden. Doorgaan met sporten. Wat een immens verhaal is dat. Ja, is heel bijzonder. Ja, is ook echt een hele bijzondere vrouw. En ja, dat is natuurlijk niet, niet te bevatten... dat je voor de zoveelste keer zo'n vervelend uh, nieuws krijgt. En ik denk dat sport haar ja. ongelooflijk veel kracht geeft... en energie geeft om tegen ja, die ziekte te vechten... of om haar uh, best te doen om uh, nog zo fit mogelijk te blijven. En uiteindelijk heeft ze dus een, een maand of anderhalve maand geleden... te horen gekregen dat ze de sneeuw weer in mocht. Toen is ze als een razende roeland die sneeuw weer ingegaan... en... Uh, en probeert dus nu zo sterk als mogelijk aan de start te staan. Het Fysiek. feit dat ze de staat is eigenlijk al goud, hè? Nou ja, dat is echt wel een doel voor haar op zich om, uh, om mee te gaan. Um, ah. Maar uiteindelijk, ja, ze, ze heeft zo'n goede basisconditie. En ze heeft al uh, 30 jaar ervaring als snowboarder in de benen. Dus wat dat betreft is het voor haar net als fietsen. Ze staat weer op de sneeuw en het voelt ook wel echt uh, heel erg comfortabel weer. Ja, haar verhaal is uh, ook wel bekender denk, dan de verhalen van de andere snowboarders. Uh, Renske van Beek, Lisa Bunschoten en Chris Vos. Zijn er bijvoorbeeld ook medaillekandidaten... Ja, nou, ja, wat ik al zei. We hebben een aantal uh, wereldkampioenen uh, die meegaan. Uh, alhoewel ik wel ook heb geleerd... dat is ook wintersport, dat is ook sneeuwsport. Er is niks zo veranderlijk als uh, dus op die sneeuw. Dus, uh, um, en we hebben het ook allemaal in Pyeongchang gezien. Het kan ontzettend waaien. Die weersomstandigheden zijn soms bizar. Dus uiteindelijk zegt dat misschien ook nog niet zoveel. Um, maar, nee, ja, ja, de, de namen die je net noemde... Ja, dit zijn allemaal wel gewoon podiumkandidaten. Ja. Ja, hoeveel de... er uiteindelijk gaan komen is... Natuurlijk ja, dat, dat is de vraag. Ik ja, weet, ja, Jeroen, ja... De, de, die, volgende die, oh, ook. Dus de volgende vraag is <laughs> die zei hier aan tafel toen, uh, daar, daar zat hij. Uh, hij zei 15, daar gaan we voor. Dat ja. was een, nog een uh, realistische, vrij realistische schatting. Vrij sobere schatting ja. als het uitging van Sochi. En uiteindelijk is die schatting ook over, overschreden, gelukkig. Ja. Wat durf jij te roepen hier? Nou ja, ook ik en ook wij hebben met, uh, met de NSKV ook uh, gesproken... van nou, wat is nou realistisch? Uh, wat is haalbaar? En dan heb je natuurlijk ook dus, wat Jeroen ook heeft, uh, zo'n zo minimum. Maar als we daar niet aan komen... moeten we echt gaan kijken naar die ontwikkeling. Uh, en dat, wij hebben hem gezet op, uh, op vijf. Vijf medailles. Hm. Ja. Welke kleur dan ook? Vijf medailles? ja De kleur is uh, nog niet uh, zo direct bepaald. Nee, maar nee, vijf medailles. Nee. En welke, vijf, in welke sporten denk je dan dat we de meeste kans hebben... van de twee waar we aan meedoen? Nou, het, het is wel leuk. Want het <coughs> zou een eerste medaille ooit zijn in de skiën. Daar hebben we nog nooit een medaille in gehaald. Um, maar ik denk wel dat we daar zeker een medaille in gaan halen. Ik denk dat uh, de kansen in het snowboarden zijn wellicht wat groter. Um, maar... Hm. Ja, wat is het met vijf? Dat kan ook 50-50 uh, ja. zijn. Kan er nog even de namen doen, maar is ook wel leuk. De skiers: Linda van Impelen, Anna Jochemsen, Jeroen Kampscheur, Niels De Lange en Jeffrey Stuut. Ja, dankjewel uh, voor nu. Je blijft nog even zitten, toch? Zeker. Ja, die ik kast er echt zo lekker kap. bij. Hè? Ja, heerlijk. <tie> My love. My love, love, love. I'm in paradise whenever I'm with you.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 are the boys, but this time is it's dream, it's that I'm feeling. If it feels our like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading away. If it feels our like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading away. My time. My time. My t, -t, -t, -t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 Van George Ezra. Ja, Esther Vergeer. Wat voor vragen heb jij aan uh, Sabine naast je? Of aan, uh, aan Ignas, de producent aan van, de uh, van De Wilde Stad. En uh, Sabine, de trainster van De Kat. Nou, uh, ja, wat mij dan wel uh, boeit is dan... Want ik heb een heel klein stukje gezien. Ik heb dus nog niet heel de film gezien. Maar hoe zo'n kat regisseren valt... in al die verschillende hoekjes en gaatjes en trappetjes... en. Dat begrijp ik echt niet. Hm. Nou, dat begint al heel jong eigenlijk. Ik begin met katten te trainen vanaf zeven weken. Um, dan komen ze van een boerderij waar ik al zoek naar een relaxte moeder. Uh, kittens die dus al gewend zijn aan kinderen, herrie, trekkers, noem maar op. Veel opgepakt worden. En dan kies ik er eentje uit waarvan ik echt voor mijn gevoel denk, ja, dat is hem. En uh, dan komen ze in Amsterdam. Het tuigje om. Ja, het klinkt heel raar, maar dat is dan meteen. En dan ga ik gewoon lekker buiten op de stoep zitten. Dat hij dus uh, went aan het verkeer, aan de herrie van de stad. Hij uh, gaat mee achterop uh, de fiets. Gewoon in een kooi. Open kooi. Hij uh, gaat de tram mee in, de trein. En zo train ik ze eigenlijk dat de hele wereld goed is. En uh, ik film dus, uh, dat is echt mijn baan. Elke dag bijna met uh, allerlei dieren. Dus uh, ook als ik dan het kitten niet nodig heb voor de filmset... dan neem ik hem wel mee dat hij ook de filmset wendt. Um, ja, en... Zo komt het dan dat je zo'n kat krijgt. Maar wat zeg je nou? Film je elke dag de dieren? Bij, nou, ik, ik film mijn werk is dus dat ik met dieren werk in televisieseries, films, theatervoorstellingen. Nee, maar ik begreep ja, dat snap ik. Maar ja. ik begreep even dat je zelf ook dus iedere dag. Nee, nee, nee. Film. Ja, maar, ik film met Ja, nee, gek. Ja. Zo moet je het niet horen. Oh, okay. ik, film, ik sta elke dag op de filmset met dieren. Ah. En uh, als ik dan zo'n kitten heb, dan gaat hij gewoon mee. En ja, dan wendt hij ook aan de hectiek van de filmset. En aan nou, de rookmachines, de vele mensen. Uh, de herrie, de stilte en allerlei diverse locaties. En zo train ik een kat voor de toekomst. Ik weet ook echt nooit waar ik ze voor train. En dan uh, uiteindelijk, kijk, met een, uh, een hond kan je dan een bepaalde... Uh, kant op laten lopen ja. of zo? En hoe ja, doe je dat, dat dan? kan ik echt met al mijn katten. En ook met alle, alle dieren die je dan traint? Um, ja. Hoeveel oh, oh. <lacht> we, soorten zijn dat? Hè? Um, nou, in mijn bestand heb ik wel ongeveer 500 dieren. Oh. Ja, ze, mensen komen hun dier bij mij inschrijven. En dan doe ik ook altijd een casting. Dus ik laat de mensen komen, kijk ook hoe gemotiveerd ze zijn om hun dier te laten inschrijven. Dus het is niet zo dat ik uh, per mail een fotootje krijg van kijk eens wat een leuke hond ik heb. Nee. Nee, naar Amsterdam komen en dan nemen we een half uur de tijd maken we mooie foto's. Maar meestal weet ik binnen 10 seconden al wat binnenkomt. Ja. Oh ja. Ja. Bedankt voor die bezoek uit Groningen. Ja. Doei ja. leuk met het nee, nee, je, je, je ziet het gewoon. Als iemand um, als zo'n hond bijvoorbeeld ontzettend baasgericht is, en al niet eigenlijk naar de tafel wil, waar die even op gefotografeerd wordt, denk ik, ja, dit wordt moeilijk op de film ja. Want dan moet hij met kinderen mee, met een acteur mee, een actrice mee. En misschien wel tien keer. En als hij zo baasgericht is... dan is het één rechte lijn naar de baas. En dat kan dus niet. En misschien kan je dan wel zo'n hond gebruiken... voor een fotosessie. Um, he, voor uh, um, nou ja, meubels of zo. Dat hij lekker op de bank mag liggen. Oké, okay, daar is de hond misschien geschikt voor. Maar voor een film... is er zoveel meer gevraagd van de dieren. Ja, Wordt er heel ja. veel gevraagd. Krijg je dan ook ja. een hele teleurgestelde baasje? Um, Die zeggen dat jij het helemaal verkeerd ziet. Thuis, nou, thuis doet hij dit nee, want, nee, dat is eigenlijk niet waar. Want uh, als de baasjes meekomen op de set... dan zeggen ze allemaal... jeetje, ik wist niet dat er zoveel gevraagd werd van het dier. Ja. En dat het zo hectisch is en dat het zo druk is... en dat er zoveel mensen aanwezig zijn. Um, en... Nee, het is andersom. Maar, maar wat voor dieren heb je dan nog meer? Katten, honden kan ik wel invullen. Maar nou, je zei ratten, bijna vijf. Ja, konijnen, 500. muizen. Uh, ja, ik heb echt van alles in mijn bestand. Ook kippen. En ik heb ook heel veel dieren um, in mijn bestand. Dus. Maar ze wonen dus op een zorgboerderij. Bijvoorbeeld uh, de kippen. En die zijn mensen gewend... Uh, worden ook opgepakt door de bewoners daar. En uh, zodoende dus, zijn ze dus binnen. niet bang. Hmm. Want dat is dus het allerbelangrijkste. Dat de dieren die op de hmm. filmset zijn of in de fotostudio... niet bang zijn, niet gestrest zijn. Ja. En anders kan je eigenlijk haast niet met ze werken. Maar je, je kan, elk dier kan je dus trainen. Elk dier kan je iets laten doen dat jij wil dat het dier doet. Begrijp ik dat hieruit? Hmm. Nou. Als je er maar de tijd voor neemt. Mm, nou, en dat is juist het ding. Op de filmset is niet zoveel tijd. Nee, maar ik bedoel meer in het voortraject. In het voortraject wel. Maar ja. dat is wel heel veel geduld. Oh, en, en, hoe en laat je de die kant wezen. van A naar B lopen? Zeg je nou, dat? Lopen? Is gewoon gewoon in de ja, ja maar dat train je natuurlijk. Maar waarom loopt hij van A naar B? Omdat hij zich vrij voelt om te lopen van A naar B. Ja. Dus hij moet gewoon denken... Oké, okay, oh, ik wandel nu door de stad. En de stad is van mij. Dus dan loopt hij wel. Ja. Als hij bang is... Dan dat schiet hij niet. weg of blijft plat liggen. Zie er is een extra gast aangeschoven, eigenlijk voor het nieuws. Maar Freddy, jij bent ook grote katten. De vier katten, toch? toch? Ik heb er vier, ja. ja. Lopen, die, lopen die ook van A naar B als jij het wil? Nee. Ze <lacht> <lacht> lopen overal waar ik niet wil. <lacht> oh. Ligt het aan de kat of aan jou? <lacht> ja, dus mogen we dat in het midden laten. NTO Radio 1. Maar in ieder geval heel goed in ben is het nieuws lezen. En daarom nu het nieuws van half tien. In Syrië is een Nederlander begraven die meevocht tegen IS... met de Koerdische IPG-militie. Hij kreeg een ceremoniële uitvaart... meldt de website van buitenlandse IPG-bestrijders. Daar staat ook dat deze Sjoerd H. in Der El Zor... om het leven is gekomen door een autobom... De Britse regisseur Lewis Gilbert is vrijdag overleden. Hij werd 97 jaar. Gilbert regisseerde onder meer de James Bond films... You Only Live Twice uit 1967... en The Spy Who Loved Me uit 1977. Gilbert was eerst al voor zijn tiende acteur. Toen hij zich ging toeleggen op regisseren... was hij een tijdje assistent van Alfred Hitchcock.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 En de gemeenteraad van Londen stelt stukken uit een grote vetberg tentoon. die zijn uitgehakt uit het riool. Dat vet, vermengd met afval zoals tampons en plastic... belemmerde de doorstroming onder de wijk Whitechapel. Kelders en souterrains kwamen daardoor vol met rioolwater te staan. De gemeente wil mensen waarschuwen... omdat zulke vetbergen zich ook op andere plaatsen vormen. Langs de lijn en opstreken... Ja, met Esther Vergeer nog steeds uh, hier aan tafel. Um, daar komen we zo nog even terug, want we hebben nog wel wat vragen aan je, Esther. Dus oh. uh, je bent nog niet helemaal van nee. ons af. Sabine van der Helm is hier, kattentrainer, dierencastingbureau uh, van De Wilde Stad bijvoorbeeld. En daar is dan uh, Ignas van Schaik weer de producent van. Zullen we eens even een stukje van de film laten horen? Voor die drie mensen die onder die steen hebben gezeten de afgelopen week. <laughs> okay. En nog niet van De Wilde Stad hebben gezien. Uh, we hebben een fragment. En dat is de scène waarbij Abba Tutu uh, en een, uh, een fors zitten bij elkaar, geloof ik. En dan die fors krijgt wat te eten op het tafeltje En Dat was het. Wat? Dat is raar. Ik wist dat ze vlak bij de stad leven, maar hier met al die drukte. Even polshoogte nemen. Oh, oh, Link, Michel. Konijnen opjagen is tot daar aan toe, maar leverworst bedelen gaat echt te ver. Ja, het beeld is nog wel spectaculairder dan alleen het geluid en de voice-over. Hoe, hoe krijg je dit voor elkaar? Ook vanuit jouw ingenuos? Hoe doe je dit? Nou ja, het is eigenlijk, je, zo, je bent op zoek naar verhalen eigenlijk, als je de script gaat schrijven. En we kwamen er op een gegeven moment achter dat ze, die vos die leeft bij een uh, truckerscafé in Amsterdamse West, de havenswest. En uh, we kregen dus te horen dat de eigenaresse iedere avond om zes uur uh, de vos een uh, paar plakjes levenwors gaf. En die kwam ook trouwen eigenlijk iedere avond om zes uur langs. Dus we dachten, nou het is natuurlijk een fantastisch verhaal om te filmen, zeker over die mens-natuurrelatie. Uh, dus wij daar naartoe met camera's en alles. En uh, de eerste zes avonden kwam er helemaal geen vos uh, opdagen. Het was <laughs> Het is een leuk truckerscafé, dus reuze gezellig. <lacht> ja. Maar uh, Vos Homer En eigenlijk de zevende avond dacht we, nou, we gaan nog één poging wagen. En toen zijn we met een hele groep daar gaan eten. En toen bleek opeens die Vos uh, tussen het hoofd en het voorgerecht langs te komen. Begreep ik dan nou, net dat het, ook, dat het afscheid was van een stagiair? Was dat niet ja. uh, ook dat geval? Ja. Je ja. dacht, van als we dan toch afscheid nemen van een stagiair, laten we daar doen. Je weet nooit. Precies, we waren toch al zes avonden geweest. We waren vrienden <lacht> gebouwd met die uh, eigenaars. We dachten we gaan dan lekker eten daar. Dus we zaten daar met acht man. En we zaten een voorgerecht. En op een gegeven moment zien we die vos daar door het gaatje in de heen gekomen. Ja. En dat was natuurlijk fantastisch. En we hebben eigenlijk op één avond zo'n beetje al het vossenmateriaal in ieder geval kunnen draaien. Um, en als je dan vervolgens inderdaad de vraag stelt van hoe, hoe speelt die kat daar een rol in, want het is natuurlijk in die scène een ontmoeting gefilmd tussen de, de, de, de vos en de kat. Nee, die kat is later gefilmd natuurlijk, want je kunt niet en een vos en een kat op één avond uh, filmen. Oh, oh. Dan kom je oh, oh. illusie doorgeprikt. Ja. en dat heet film, zeg maar. Yeah. Yeah. Yeah. Ja, wij maken radio, dat weten niet wat is alles gewoon echt. Jullie gooien af, Die uh, microfoon dicht, toch? Ja, uh, dat is waar, dat is waar, dat is Mijn waar. Stier is laat. Ja, zijn er, zijn er um, ja, je ziet natuurlijk wel meer, hè. je ziet uh, toe regelmatig naar boven kijken, uh, op het moment dat het over de vogels gaat. En natuurlijk is dat niet geschakeld en dat begrijp ik natuurlijk ook wel. Zijn er nog meer scènes die we moeten weten die uh, waarvan je zegt van nou daar hebben we een beetje een vorm van manipulatie in moeten aanbrengen? Nou, ik, ik dus Gewinnie twijfelt ja, is, een beetje. Ja. Ik noem het eigenlijk geen manipulatie. Het is meer, uh, je, je, je bouwt een scène op eigenlijk. En eigenlijk als je bij een natuurfilm... waar je vanuit gaat, is het altijd een natuurlijk gedrag van dieren. Uh -huh. ja, dat is het uitgangspunt. Um, en vervolgens ga je kijken van, van hoe kun je dat goed filmen. De jacht bijvoorbeeld van de sperber. Ja. Sperwe die die duif pakt. Wat een geweldige scène ja, is dat. Dat is inderdaad gewoon gefilmd zo bij die ABN Amro-toren. Die, die catch van die, van die duif. En de extreme close-ups die hebben we ook natuurlijk later gefilmd. want je kunt niet zo'n... Die, die, die, die slechtvalk die heel dicht bij de camera komt. De, ja, ja, ja, precies. Ik dacht het een sperver was. Is ja, het... een slechtvalk. Is het ja. sperver okay. zit ook in de film, maar ja. uh, dit is inderdaad... Uh, die met snelste... 270 kilometer per uur naar beneden afdaalt Precies. Uh, op een ja. Gegeven moment. ja, die leeft daar gewoon op die toren van, uh, van, van de bank daar uh, aan de Zuidas... En die vangt per dag acht duiven. Maar als je dat gaat filmen, dan, dan is het natuurlijk vaak zo dat je een beetje geluk moet hebben eigenlijk met de afstand die je hebt tot de catch eigenlijk van zo'n zo duif. Want hij heeft een territorium van drie, vier, vijf vierkante kilometer. Mm -hmm. Dus het is ook veel geduld erbij eigenlijk. En op een gegeven moment heb je de basis van de scène wel te pakken. Dat je die, die catch die je ook in de film ziet eigenlijk van die duif hebt. En vervolgens ga je kijken hoe kun je dat beeld nog versterken eigenlijk voor de kijker. En dan ga je natuurlijk ook kijken van hoe kun je close-ups draaien en dat ja. soort zaken. Ja. Nou, dat werkt wel ik vroeg me ook al die er zit op een gegeven moment een duif ja ik heb geen verstand over vogels ik dacht dat een duif was in de metro in amsterdam ja. die wordt een tijdje gevolgd uh, en op een gegeven moment stapt hij dan besluit hij uit te stappen en dat wordt dan ook van binnen en van buiten gefilmd Denk, ja zo snel kun je niet zijn dus heeft hij dan twee keer in en uitgestapt hoe uh, hoe doe je dat <lacht> nou, kijk, ik sorry duifje je moet nog één keer uh, we gaan even te terug ja en, en wegvliegen ja. Ja. ook dat nog ja. Ja. ja dat is best lastig maar kijk over het algemeen werk je natuurlijk met, met met meerdere cameramensen dus je kunt dat wel redelijk goed uh, goed ja. opzetten. Wat jij ook net zei, we ook met GoPros, met remote-camera's. Maar eh, zo'n duif is eigenlijk een verhaal... wat we hoorden toen we in gesprek waren met het GVB... een gemeentelijk vervoerbedrijf in Amsterdam. En die zeiden van... ja, we zien op die bewakingscamera's regelmatig... dat de duiven met de metro meegaan. Nou, dat is ook weer zo'n <lacht> aanleiding, zoals dus bij die VOS... om te gaan kijken, hoe ga je zo'n verhaal filmen en vertellen? En dat is ook een kwestie van een beetje geluk hebben. je maar... je geen getrainde duif, overigens. Ja, duiven. Kun je, kun je duiven trainen, Sabine? <lacht> Ik wel. Ja, maar je weet hij die waar hij die uit gaat stappen? Of stond er op elk station een camera maar klaar in de buitenkant? op nee, een gegeven moment weet je natuurlijk wel kan ongeveer wel? waar hij uitstapt. Uh, dus, dus je Even een kaartje al... gewoon. Ik <laughs> had ja, wel een zwart redder. Ja, maar met wat meerdere mensen erachter... kan je natuurlijk een beetje sturen dat hij daar eruit gaat. Ja, precies. Ja, je kan hem helpen. Ja. En zijn die verhalen dus... Die, die heb, je, heb je gehoord op een gegeven moment? Of hoe ben je achter de verhalen gekomen? Ja, Eigenlijk, eigenlijk als je zo'n natuurfilm gaat maken. Want het is een natuurfilm, weliswaar wel een stadse natuurfilm. Dan ga je eigenlijk eerst gewoon een, denk ik een half jaar in gesprek met deskundige mensen. Uh, en het leuke in Amsterdam is, er zijn inmiddels elf stadsecologen. Dus die hebben allemaal heel veel kennis eigenlijk van, van de stad en van de natuur. En je gaat eigenlijk al die verhalen optekenen. Maar ook juist eigenlijk het publiek uh, via Facebook een oproep doen. Van, heb jij mooie verhalen? En zo kwamen we er op een gegeven moment ook achter... dat iemand eh, iedere ochtend om zeven uur een specht op een lantaarnpaal had voor zijn huis... En dat zijn van die verhaal, die krijg je op een gegeven moment door eigenlijk zo van iemand die weet dat wij met die film bezig zijn. En die stuurt een berichtje of die belt of die uh, stuurt een mailtje. En dan ga je vervolgens kijken van nou past dat in het verhaal ook. Want je bouwt natuurlijk in eerste instantie een script op. Ja. Uh, en zo gaandeweg eigenlijk uh, dat proces kom je eigenlijk tot allerlei, ja we noemen het eigenlijk een beetje urban legends. Dat zijn die verhalen van die duiven die met de metro gaan. Of uh, de hoeveelheid <lacht> ratten in de stad. <lacht> en de, de vossen bij de truckerscafés. Ja. Ja. En vervolgens moet het moet wel in het verhaal passen natuurlijk wat je wil vertellen. Maar dat is een beetje eigenlijk de, de, de weg. Je bent, je bent eigenlijk denk ik zo'n 60, 70 bezig met voorbereiding... voordat je überhaupt gaat filmen ja, ja. Oh. Ik zie dat uh, Abatutu zijn hoofd een beetje vergedraaid... ik denk, het gaat al een tijdje niet meer over mij. Dat ben ik niet gekomen vanavond. <lacht> dat is het <dit> voor onzin. <lacht> dus, uh, <laughs> ja, maar, dat is een beetje diva toch, die kat of niet? Ja, is wel een beetje dief, Ja, dat dacht ja. ik al. Ja. Dan ga ik ja. meteen door. Maar uh, maar ik ga uh, nog even één ding. Ja, ik ga gewoon door. Het, uh, Sorry, het, het moeilijkste lijkt mij bij het maken van documentaires of bij film is dat je, je draait heel veel. Het moeilijkste is oh. natuurlijk weggooien. Dat je dingen moet weggooien en je denkt... Oh ja, het moet gewoon eruit, het kan gewoon niet... maar wat is dit erg dat ik het weg heb moeten gooien. Wat is de top twee? Ja, de, de top twee... Ik vind, ik vind de, het, het lastigste vind ik... Uh, om weg te moeten gooien... was, was een, een reiger die uh, in een vijver... Uh, iedere dag de goudvissen kwam... Uh, Opeten. Dat is een okay. fantastisch beeld eigenlijk. Uh, wat we gefilmd hebben. Ook, ook met mooie cameraposities, eigenlijk die we hebben gedraaid. Uh, die is uh, gewoon door de regisseur en in de, in de edit uh, gekild. Hmm. Um, en het tweede is. is, is dat is wat ze, was, uh, vooral met, met de katten, eigenlijk met Abba Toet... was toch een bruggetje moet maken naar, uh, naar de kat. Dank je wel. Robert werkt me een beetje tegen, maar ja, precies. fijn dat jij wel hebt. Maar dat was het verhaal op de pont. Wat ze, op een gegeven moment wilden we Abba uh, Toet eigenlijk op de pont over het ei laten, laten meevaren. Um, en dat was nogal een operatie, want het is razend druk daar. En, en Sabine was uh, bloednerveus. De kat was redelijk cool. <laughs> uh, maar dat heeft heel veel, veel, heel veel effort gekost om dat goed te krijgen. En Het was een fantastisch beeld en het is allemaal goed gelukt. En op een gegeven moment kom je eigenlijk tot de Ja, het is, het is hartstikke mooi, maar, maar het past niet in het verhaal. Of niet in de edit eigenlijk. Want je moet je bedenken, je draait drie, vierhonderd uur aan materiaal voor zo'n film. Dus er gaan heel veel uh, kill your darlings inderdaad. Uh, ja. Op een gegeven moment van de snijtafel af. Ja, zo werkt dat. Nou, en dan die ene... Abadutu over de spoorbrug met een drone naast zich. Weet je, hij heeft echt tien keer... is hij echt komen rennen over de spoorbrug. En dan zag je zo de haven, zag je die boten. Fantastisch. Niet Zie je gaaf. niet in de film. Oh. Oh. Is er geen uh, extended uh, version uh, die ergens zo lijkt? making we of we, we, we, we zijn nu wel, ja, ja. ja, ja. we wel aan het nadenken van hoe we dat op een goede manier... inderdaad ook kunnen laten zien. Want het is natuurlijk wel erg leuk om dat te delen... ook uh, in enige lijf vorm. Dus, dus misschien dat we wel inderdaad... Uh, met YouTube kleine clipjes ja. gaan maken... die dan uh, juist een beetje dat soort uh, verhalen ook laten zien. Ik denk dat er wel een markt voor is. Is het trouwens zo aan het oude toetoe? We zitten natuurlijk helemaal op de hemel vanavond. Het is natuurlijk ook een fantastisch beest. Maar in die film is, is het ook gewoon... Hè, het is een vriendelijke kat. Die loopt dus even door de stad. Die bekijkt alles. Die analyseert alles. Um, maar in het echt. Die katten zijn toch ook gewoon enorme jagers... Verslinden alles wat los en vast zit. Ja, hij is wel een jager, hoor. Dus uh, daar moet ik wel voor oppassen. Ik heb uh, ook wel eens vaak uh, vogels in huis. Ik zeg maar even wat, van, uh, ook weer voor een shoot of wat dan ook. En dan moet ik hem er echt uh, van weg houden. Ja? Ja, hij ja. ja, pakt ze. Maar dat ja. zien we niet in de film, hè? Nee. Nee, nee, nee. nee weer is, we Toch weer die manipulatie. Nee, dan nee, nee. Nee, bij die meerkoeten en zo, die kuikens, daar kon hij echt niet bij. En um, wat was ook bij die duiven? Ook niet. Nee, het nee, is ook, ook niet, niet, niet de, de rol die we van tevoren nee. hadden bedacht nee. eigenlijk ja. voor Abbott Hij is echt de gidsverteller uh, in de film, ja. Martijn, Fischer, en, ja. En, ja, door, Martijn Fischer. Ja, maar ingesproken inderdaad door Martijn Fischer. Dus, dus hij, hij speelt een andere rol eigenlijk dan het wildlife wat we hebben gefilmd. Natuurlijk de, de ratten en de reigers en de eekhoorns en al dat soort beesten. Uh, we hebben hem echt gebruikt. Als een soort, ja, een soort rode draad door de film, ja. waarbij hij ook, ook natuurlijk een soort commentaar geeft, eigenlijk op hetgeen wat hij ziet. Dus je moest een beetje afstand houden, eigenlijk. Maar van is dat ook het, wat de, de eerdere films die waar ook echt gewoon, uh, gewoon een beeld geeft van natuur in Nederland. Mm -hmm. uh, dit is iets meer ook heel op de jongere doelgroep gericht. Dus is dan de realiteit wordt af en toe een beetje meegespeeld. zullen we maar zeggen. Nou, nee, wat ik, wat ik eerder zei, zeg maar... het is, het is allemaal natuurlijk gedrag wat wordt uh, gefilmd. Ja, maar niet uh, alles. Dat AbaToe, af en toe een vogeltje wil verslinden... Dat, uh, dat, dat, dat past niet in de film. Ja, maar dat... kan dat, katten uh, doen dat. Hij heeft, hij heeft het niet gedaan, zeg maar. Hij, dus nee, hij is niet, niet tegen doodig. Nee. maar We eten klaar ja, dat is waar, Nee, maar een het is heel had. raar. <laughs> maar ik zou dat dan echt niet willen. Uh, dat wij leuk muizen aan het filmen zijn... en dan zeggen, oké, toe zo ga je gang. Ja, maar dat is toch de natuur? <laughs> ja, nee, maar sorry, dat vind ik niet. Dan zou ik niet meer zo naar die film. Jij ik zou niet meer zo naar die film kunnen kijken dan, weet je wel. Van, oh, voor een mooie shots laten we hem nu eventjes die muis killen. Terwijl die muis hartstikke leuke scènes heeft gespeeld en dan opeens... dat is de natuurlijk. Ja, nee, nee. Dat hebben we toch wel in het begin even over gehad. Dat ik dat niet zou willen. Het is wel een terechtpunt wat je stelt. Want natuurlijk zijn katten grote roofdieren en gezien hun aantallen... leven in Nederland 2,6 miljoen katten. Dus die hebben een enorme impact eigenlijk op het ecosysteem. En zeker in stedelijke omgeving. Um, maar we hebben, we hebben dat eigenlijk bewust niet gedaan... Uh, om gewoon ook in de film een karakter eigenlijk in te voegen... waar je als kijker ook een beetje mee kunt identificeren. Zodat ja. je ook mee wordt genomen eigenlijk in die scènes... En, hm. uh, en het gevoel krijgt alsof je in het hoofd van de kat zit. En het zou toch meekijken. een losse film kunnen zijn misschien. De knevers gevaarlijke kant. De killer. Dat zijn nu de meeuwen. Ja. De meeuwen zijn de grote killers. killers. Okay, ja. Ik heb een gruwelijke hekel er niet meeuwen gekregen sinds ja, ja, ja. Ja. Um, mm -hmm. nou, ik, ik richt me even weer tot, uh, tot Esther. Uh, met betrekking tot de Paralympische Spelen. Uh, de medailles kunnen niet uitgereikt worden door een Nederlands IOC-lid. Camille Willings is er niet meer. Nee, maar de, we wel een IPC-lid. Dat wordt nu een IPC-lid. Ja. Uh, vervolgvraag is dan... Uh, ik vind jou wel iemand voor eerst IPC en dan IOC eigenlijk. Oh. Ja, uh, hm. nou... Als gelijk IOC mag ook uh, natuurlijk. Uh, nou ja, geen idee. Nou, ik, uh, weet ik niet of dat zeg maar in het verschiet zit. Uh, ik vind het wel een hele boeiende wereld. Dus ik heb wel, en dat heb ik van Pieter van de Hogeband geleerd... die zei altijd tegen mij, als je iets wil veranderen... dan moet je er middenin gaan zitten. Mm -hmm. Ik, en, hoor, hier uh, ja. ik ja, hoor hier een ja. Ik hoor hier een ja, ik hoor echt een keiharde ja. Uh, ja. Dus nee, weet ik niet um, of dat... Nou, nogmaals, ik vind het heel boeiend. Um, of ik er geschikt voor ben, weet ik niet. Of ik het uiteindelijk een hele leuke wereld vind, weet ik ook niet. Dus dit, dat moet ik nog uitgaan. vinden. Maar je zou het wel willen proberen? Nou ja, ik ben er zo langzaam een beetje zo in aan het uh, schuifelen, zeg maar, nu. Ja, ja, ja. En per wanneer zou je dat dan willen? <lacht> mijn, mijn schuifel gaat echt heel langzaam, hoor. Dus ik heb geen haast. Nee? Nee. nee. Nee, maar je... nee, eerst dit. Weet je, ik vind de praktijk ook nog echt veel te leuk. Dus met je, met je, letterlijk met je laarzen er middenin staan. Naast de sporter. En dat helpen. Vind ik ja. heel leuk. Dus, uh, dus laten we dat eerst nog maar eens goed afronden. Goed, uh, dankjewel. Over vier jaar dan reik jij gewoon als IOC-lid uh, de medailles <lacht> uit die, uh, die afspraak staat. Goed, we gaan een high five geven aan Abba zo. Zeker. Ja, nog even. Want degene die inderdaad onder die steen hebben geleefd, uh, draait hij al? Is het overal te zien? Uh, vanaf wanneer? Hij gaat vanaf uh, aanstaande donderdag in uh, zo'n 80 bioscoop. Kopen door heel Nederland uit en dan maar hopen dat je dat heel veel mensen naartoe gaan, dat ja. hoop ik ook. Ja. En ongetwijfeld ooit op televisie ook, dat kan niet uitblijven. Nou, misschien Dankjewel. wel op Netflix of zo. Ja, dat dat is, uh... kan ook, oh. nog. ja, kan ook nog. Vernieuwd. Goed, dank jullie wel in ieder geval voor jullie komst. Uh, Esther, heel veel plezier. goede reis, dank je wel. Geniet er ook van, ja. Hè? Yep. Sinds gisteren staat er langs de A1 tussen Hilversum en Amersfoort bij tankstation Neerduis een pop-up kerk. Of je nou gelooft of niet. Iedereen kan er even tot zichzelf komen. Verslaggever naar Meijer die ging daarheen en sprak bezoekers en medebedenker Rico Voorberg. Ik sta hiernaast. Sonne. En jullie reden hier zo langs de snelweg. En toen? Toen kwamen we deze tent tegen. Weet je inmiddels wat het is? Waar we in staan? Uh, ja, in een snelwegkerk of zoiets. We zijn allemaal reizigers op de snelwegkerk. En dat klinkt een beetje romantisch. En dat is het ook op een bepaalde manier. Als we dat weer beseffen, dat je dus even eraf kunt... terwijl je net je zakelijke telefoontje hebt gehad... en dan een kapel binnen kunt stappen... dan, dan heb je de ervaring van onderweg zijn. Ik heb een soort ontdekkingtje gedaan. En uh, daarna stap ik weer in. Maar deze heb ik in elk geval in de pocket. Dag moeders. Hallo. Jullie kwamen hier aanrijden. En uh, jullie reden geloof ik het bord met daarop snelwegkerk voorbij, hè? Dat klopt. Niet gezien? Nee, helemaal niet. Want we waren aan het bedenken wat we even bij de pomp gingen halen. Zij vindt het heel interessant, dus dan gaan we even kijken. En u? Ik vind het uh, eigenlijk ook wel best wel heel erg interessant. Maar u staat wel aan de buitenkant. We staan nu een beetje door de lakers heen uh, te interviewen. Ja, dat klopt. U heeft nog een sigaretje in de hand. Hè? Die mag natuurlijk niet mee de kerk in. Wordt even snel uitgedrukt. Ja. Er zijn absoluut geen uh, regels of wetten. Het is als je gewoon doorloopt omdat je wel sigaretten hebt en dat eigenlijk wel mooi vindt om dat toe te voegen. Ook dat is het. Wij, wij creëren een ruimte. Een ruimte heeft een afbakening. Anders is het geen ruimte. Je moet iets hebben waar je mensen welkom in kunt heten. Nou, dat is die kaarsen. Dat is dat boek. Dat is die koepel. En verder uh, uh, kiezen mensen dan zelf om daarin iets van zichzelf te ervaren. Fijn om hier even bijvoorbeeld te zijn. Nou, ik ben eigenlijk minder nieuwsgierig, eigenlijk. Ja. Ja. Nou, dat mag ook. Ja. Iedereen is volgens mij welkom hier. Ja. ik denk dat voor sommige mensen... dat ze daar wel heel veel kracht uit kunnen halen. Gaat u zelf ook nog krabbelen in het boek? Ja, een heel goed initiatief. Er zou veel mensen rustplaats kunnen zijn om even met hun geloof samen te kunnen zijn. Dat denk ik. Wel grappig alsof je geloof een partner is. Wel mooi bedacht. De, de doorloop is best wel goed, hè? Ja, dit vind ik wel bijzonder. Want het is, uh, het is onwijs koud. Het zijn de koudste dagen van het jaar. En dan toch komen er allerlei mensen binnen. En nemen ze ook echt even hun eigen tijd. Dus het, het blijkt ook heel toegankelijk te zijn. Ik hoop dat jullie een fijn momentje hebben gehad. Ja. Ben je jij, Samma? Ik ook het feit wel een beetje hebben gehad. Nou, het interessant is van zo'n kapel, en dat vind ik hier mooi aan. In plaats van dat een, een, een kerk of een geloofsrichting zegt... Uh, hier maken wij de diensten uit, uh, kom en luister. Zeg je wij, maken je, wij scheppen hier ruimte, kom binnen... En een weg, Zo'n kapel is echt een ruimte voor alles en iedereen. Wat je daar ook doet, alles is eigenlijk goed. Of het nou een broodje eten is, een momentje van bezinning, of gewoon even rondkijken. Ik zou het natuurlijk fascinerend vinden als mensen daar ook nog weer brood gaan breken. Ik bedoel, dat is de oudste vorm van Christendom, toch? En een glaasje wijn erbij. Ja, precies. Hoe mooi is dat? Nou, dat wordt een beetje lastig langs de snelweg, denk ik. Ze verkopen het niet eens meer bij de pomp, hè? Dus, uh... Nee, in Duitsland dan weer wel. We hoorden de vrachtwagen uh, ronken op de achtergrond. Ja, ja. U kijkt af en toe even op het hoekje. Sinds drie weken bijna allemaal nieuw. Dat leuk. Heb je even geschreven ook? Of niet? Ja, ja, ja, ja. Ik denk je zal even iedereen Goed wensen okay. mooi. Als iedereen die langskomt, die uh, ja. krijgt nu een paar uh, goede wensen van jou mee ja, met een half oog trots op de nieuwe truck. <laughs> ja. Toch ja, ja, ja. ja. Het aanliegende of het, het, uh, het wensboek. Iemand die schrijft: het zoomen van de snelweg even op de achtergrond, even aarde, even tanken, even stilte. Ja, wat gebeurt er als een uh, bus vol ex-verslaafden stopt bij die pop-up kerk? Dat hoort u straks na tien uur. De muur van Mussert in Lunteren wordt een rijksmonument. Dat heeft minister van Engelshoven vandaag besloten... na advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het monument herinnert mensen volgens historici... aan een donkere tijd uit onze geschiedenis en moet daarom bewaard blijven. Het probleem is alleen dat de muur op een campingterrein staat... en dat de eigenaar er vanaf wil. We gaan erover praten met historicus Ad van Liemt en Ronald Busser... Woordvoerder van Camping uh, de Goudseberg in Lunteren. Allebei goedenavond. Goedenavond, goedenavond. Uh, meneer Busser, wa, uh, waarom, waarom heeft de camping een woordvoerder? Als ik vraag mag, <laughs> uh, dat gebeurt wel vaker. Ja, dat, uh, ik, ik, zeker als het om dit soort uh, ingewikkelde dingen gaat, uh, is er soms een woordvoerder nodig. Oh, u heeft dus verder niks met de camping behalve dan dat u woordvoerder bent? En een goede relatie met de eigenaar. En daarnaast is de eigenaar nu met zijn gezin op vakantie. Dus het is even niet anders. Ah ja, ja ik snap het. Ja. Ja. Ja. Um, meneer Van Liemt, u was een van de ondertekenaars van een petitie van historici... om van de muur van Mussert een monument te maken. Um, dat moet goed gevoeld hebben vandaag. Ja, dat is een belangrijke stap. Uh, zeker wel. En het is uh, heel goed dat het Rijk zich nu verantwoordelijk stelt... Uh, voor het uh, voortbestaan van die muur. Um, het is allemaal een beetje op scherp... ...door de eigenaar die een sloopvergunning vroeg uh, En ik denk eerlijk gezegd dat hij dat vooral deed... ...omdat er eindelijk een schot in die zaak moest komen. En dat is gelukt vandaag. Ja. En uh, dat heeft nogal wat consequenties. Want als het Rijk zich verantwoordelijk stelt... ...dan zal het Rijk ook, neem ik aan... Uh, de eerste stappen gaan zetten straks... om uh, plannen te maken hoe, uh, hoe, uh, wat er nou echt mee moet gaan gebeuren. Ja, want leg nog eens even uit... waarom hoort die muur van Mussert wat u betreft op de lijst van Rijksmonumenten? Kijk, we hebben in Nederland gelukkig, daar <coughs> moeten we heel blij mee zijn... Uh, honderden of liever zeg duizenden monumenten die aan de Tweede Wereldoorlog de, uh, doen denken... Eh, dat zijn vooral eh, monumenten over slachtoffers, over eh, ingrijpende gebeurtenissen en over helden. Eh, er is van al die monumenten niet één die gaat over eh, collaboratie. Terwijl collaboratie toch een, uh, een, een wezenlijk onderdeel is geweest van onze oorlogsgeschiedenis. En dan moet je, uh, heb je het, het nadeel dat het woord monument uh, eigenlijk een, uh, de betekenis heeft dat we daar dan plechtig bij gaan staan en kijken. Maar hier gaat het eigenlijk om een heel andere invalshoek. En meer om een, om een plek waar, je, uh, ja, waar, waar informatie kan worden gegeven over hoe dat ging. Mm. Uh, en waar vooral uh, op dat punt enige educatie kan plaatsvinden. Dat is jeugd en jongeren voor wie de oorlog natuurlijk heel ver weg is... en collaboratie en NSB ook, uh, daar uh, ja, de feiten over kunnen uh, leren. Mm -hmm. En ik denk dat dat heel nuttig is. Um, uh, meneer Busser van de camping uh, de, de Goudsberg. Ik hoor net de heer Van Liemt zeggen dat u wellicht de sloofvergunning heeft aangevraagd... om de boel- en stroomversnelling te doen laten gaan. Als dat zo is, is, dat dan ook de, is dit dan ook de uitkomst die u wilde? Nou, laat ik het van tevoren zeggen dat ik met het verhaal... wat meneer Van Lint net zegt, uh, compleet eens ben. Uh, anderzijds is het zo dat die discussie over de muur loopt al jaren. Eind jaren negentig begon dat met pieken en dalen. Uh, en in 2005 kwam dat weer verder omhoog. 2015, het heftig naar het boek van uh, René van Heiningen van het Niot. En ja, voor de camping-eigenaar was het zo dat uh, in september werd de druk opgevoerd vanuit de provincie en vanuit de gemeente. Die kwamen met het plan vitale vakantieparken. Daarna zitten de arbeidsmigranten op de plek op het terrein... waar nu de muur van Mersert zit. En die gaven aan, die arbeidsmigranten moeten weg. Het park moet gerevitaliseerd worden. En dan heb je nog maar één keuze. Dat is gewoon dat je nog enigszins de macht kan uitoefenen... over die muur dan op je eigen terrein. En aangeven, ik ga hem slopen, ik moet revitaliseren... en die arbeidsmigranten moeten weg. Dus mijn inkomstenbron valt weg. Op, op mijn camping. En dan moet je wat met dat terrein. En die eeuwigdurende discussie, of jarenlange discussie moet ik zeggen... moet dan een keer uh, beslecht worden. En in dit geval is het zeker de inzet geweest om een eind te maken aan de discussie. Aan de andere kant hebben we ook met iedereen continu om tafel gezeten. Wat als? Hè? Wordt het een rijksmonument? Oké, okay, hoe ga je het dan verder invullen? En dat is nu ook voor vandaag, na deze bevrissing, de belangrijkste vraag. Hoe gaan we het nu inderdaad aankleden? Wat gaat het nu precies worden? Nou, geef eens een antwoord. Of een voorzet de nou, geef eens een voorzet. Kijk, het punt is dat het niet binnen de exploitatie van de camping past. Je gaat niet en een camping exploiteren en een muur van Nusser. Dus er moet nu een oplossing komen, bijvoorbeeld in de vorm van een stichting... die wat met die muur gaat doen, het educatief programma verder daaromheen gaat invullen. En dat is inderdaad heel erg belangrijk. Het is beladen erfgoed. Daar moet je een waardevolle invulling aan geven, Maar dat past niet binnen de exploitatie van de, van de camping. Dus we hebben vanaf vandaag ook serieus werk te verrichten. En dat moet in goed overleg gaan. Ja, maar wat, wat wilt u daarmee zeggen? In ieder geval de sloop is in ieder geval van de baan. Ja. Dat lijkt me duidelijk. Maar, wat, maar wat, hoe ziet u dat dan voor u binnen die camping? Dat u de grond verkoopt bijvoorbeeld of iets, iets in die richting? Ja, dat, dat zou een mogelijkheid zijn. Of in erfpacht of hoe dan ook. Uh, in ieder geval is het zo dat het terrein waar nu ergens op staan... Het is een amfitheater. Het is 4,7 hectare groot. Dus het is niet alleen maar even een muur. Het is echt een bouwwerk met alles erop en eraan. Um, daar moet een bepaalde invulling in aangegeven worden... zodat het wellicht toegevoegd wordt aan de openbare ruimte. Dus maar die overleggen kunnen we nu dus ook daadwerkelijk ingaan. Je kan nu concreet gaan zeggen, oké, okay, hoe gaan we het invullen? En dat het iets is wat zometeen buurman is van de camping... dat lijkt me de meest logische vorm. Ja, dat moet, daar moet een mooie samenwerking in kunnen ontstaan. Uh, eventjes nog over, over de functie. Hè? Want uh, meneer Van Liemte, u zei al... Nou, uh, het is belangrijk om zoiets te blijven gedenken... wat er in die tijd gebeurt. Dus we leven natuurlijk in een tijd waarin daar veel over gediscussieerd wordt. Wat moeten we herdenken? Wie moeten we herdenken? Het is natuurlijk wel gewoon een NSB-bouwwerk. Uh, laten we zeggen, een aspect van de oorlog... waar we misschien niet al te graag aan terugdenken. Maar u zegt, juist wel, juist dit moet je laten staan... met, met een heleboel uitleg erbij? Juist wel, ja, want uh, uh, kijk, uh, we zijn het over heel veel dingen oneens in Nederland... maar ik denk wel over het feit dat we ook de donkere bladzijden... in onze geschiedenis moeten uh, ons realiseren en daar uh, uh, bewust van zijn. En... Uh, ik eh, hoorde laatst dat eh, een eh, organisatie die op dat punt eh, sporen heeft verdiend... namelijk ProDemos geïnteresseerd is om eh, mee te denken over die educatieve invulling. Dus dat is al een flink stap voorwaarts. En ik denk eh, echt, eh, wat de woordvoerder van de camping zegt, eh, dat dat eh, volkomen terecht is. Eh, het belangrijkste is dat er nu een... ...keurige oplossing wordt gevonden... ...die recht doet aan de positie van de camping-eigenaar... ...die dus in alle opzichten wil meewerken... ...en dat we nu doorpakken, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja, en uh, hoe moet ik het zeg maar, praktisch voor me zien... ...kan ik over een jaar een, uh, een toegangskaartje kopen... ...of weet ik het wat hoe dat gaat werken... ...en dan meteen een combi-deal met de camping erbij? Uh, een wat met camping erbij? Een, nou, nou, een eh, combi-deal. Eh, bezoek, bezoek de muur vermusserd en slaap twee nachtjes... Uh, voor, uh, ...voor 70% van de prijs op camping. Ja, nee, he, ik de denk dat dat echt helemaal gescheiden blijft... Uh, ja. uh, maar ik denk dat, uh, dat zo'n gebied heel uh, belangrijk kan zijn uh, in het kader van het onderwijs. Ik zie daar echt schoolklassen naartoe gaan ja. en echt een hele nuttige... Uh, uh... Dag hebben, ja. dag deel hebben, omdat het wel echt een bijzondere plek is. En ja, en ik, sorry dat ik u onderbreek, meneer Verlim, maar we, we de zitten de aan het einde de van de tijd. tijd en we gaan richting de okay. ster. Uh, ik, als ik u zo hoor, dan is bij een kop koffie en een goede vergadering, dan komen we al een heel eind. Uh, meneer Burser, dank u wel. En de goed aan de eigenaar van de camping. Ik hoop dat hij een goede vakantie heeft. Fijn dat u ons even te woord wilde staan. En dag uh, historicus, Ad van Liem, dank u wel. Dag.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 Met juweltjes uit het archief en goede gesprekken met de nachtelijke luisteraar. Komende nacht van 2 tot 6, Focus. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een goed idee is onbetaalbaar. Daarom maken wij de domeinnaam lekker goedkoop. Het eerste jaar voor maar 1 euro. Klik en klaar op mijndomein.nl.